In Colombia onderzoekt de politie de dood van drie jongeren die op een dodenlijst staan op de sociale netwerksite Facebook. Deze maand zijn honderd namen gepubliceerd. De jongeren op de lijst wonen allemaal in één plaats in het zuiden van Colombia. De Colombiaanse politie heeft internetexperts ingeschakeld om erachter te komen wie de dodenlijsten op Facebook heeft gezet. De aartsbisschop van New York is bezorgd dat de tolerantie van de New Yorkers wordt aangetast door het debat over de voorgestelde bouw van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. Al weken wordt in Amerika getwist over de komst van het gebouw waarin ook een moskee is gepland. Tegenstanders vinden de bouw een klap in het gezicht van de nabestaanden en slachtoffers van de aanslag op het World Trade Center. Voorstanders wijzen op de vrijheid van godsdienst.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 Alors on dort, alors on dort Alors on qui dit étude dit travail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 Hello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 But did you know All the matter committed to Kill. And there was a time when the okay. facts didn't. Different faces, new no names, places I've never been before, and every day is the same thing. Different faces. No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 GFM in Zandvoort. En jij bent erbij. je top me selecta,